Jan van der Putten met het NOS Journaal. De scholen en middelbare scholen luiden opnieuw de noodklok over overvolle klassen. Ze zijn nu vlak voor de verkiezingen weer met een petitie begonnen, waarin ze de politiek vragen om een maximum te stellen aan het aantal leerlingen per klas. Als het aan de leraren ligt, mogen er in klassen volgend jaar nog maar maximaal 28 kinderen zitten. Binnen drie jaar moet dat verder worden afgebouwd naar 24. Op dit moment geldt geen maximum. Vier jaar geleden leverde eenzelfde actie van de leraren 46.000 handtekeningen op. Het onderwerp kwam toen op de agenda van de Tweede Kamer, maar toen was er geen meerderheid voor de wens van de leraren. In Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem worden 560 nieuwe woningen gebouwd. Het stadsbestuur heeft daar toestemming voor gegeven. De uitbreiding ligt zeer gevoelig, ook internationaal. De oosten van Jeruzalem is overwegend Arabisch en de Palestijnen beschouwen het als hun grondgebied. Tijdens de laatste maanden dat Obama president was, lag de bouw stil. Zijn opvolger Trump heeft gezegd dat hij Israël een warm hart toedraagt. De Israëlische premier Netanyahu heeft aangekondigd dat hij vanavond met Trump gaat bellen. In Amsterdam is Adele Bloemendaal overleden. De actrice, cabaretier en zangeres was al langere tijd ziek. Ze werd beroemd met haar rollen in tv-series als 'het schaap met de vijf poten' en in 'de Vlaamse pot'. In de jaren 80 had ze succes met een aantal one-woman-shows. Na beroertes in 1999 en 2000 was ze gedwongen het rustige raam te doen. Adele Bloemendaal is 84 jaar geworden. De Schaatsbond waarschuwt dat het natuurijs op veel plaatsen onveilig is. Het heeft vannacht weer flink gevroren, maar toch moeten schaatsers volgens de KNSB wegblijven van meren, sloten en kanalen. Het ijs is op veel plaatsen niet dik genoeg. Het weer, veel zon, in het noorden bewolking en het wordt 2 tot 5 graden. Morgen meer bewolking, in het noorden wat regen en dan wordt het een graad of 3. Dit was het NMUZ. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Z -M -M. Met nu Zandvoort op zondag. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. vol met webcams en dus we worden altijd in de gaten gehouden Albert Young nou het is maar dat je het weet <laughs> www.zvm-live.nl kan je live meekijken deze uitzending van Zandvoort op zondag een zonnige zondagmiddag begonnen met de plaat uit 84 dat was Rockwell samen met Michael Jackson en inderdaad Somebody's Watching Me Hoe spannend Goedemiddag Zandvoort en goedemiddag A.J. Vos. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Niet te vergeten, ja, op deze stralende zondag... Ja, en wij zitten weer heerlijk. in de studio, heerlijk. Maar goed, uh, het is natuurlijk ideaal weer om een strandwandeling te maken... maar je, je doet gewoon even je mobieltje aan en dan kan je lekker meeluisteren... naar Zandvoort op zondag van uw enige echte lokale zender. Wat gaan we vandaag doen? Nou, uit de... Echt gaan we met de uh, Eredivisie voetbal volgen. Ja, ja, ja. Spannend vraag. En kijken we natuurlijk even terug naar de wedstrijden die al verspeeld zijn dit weekend. Uh, we gaan natuurlijk ook de evenementenagenda met u doornemen rond de klok van half vier. Dus houd die pen en papier bij de hand. En om drie uur begint er vanmiddag een heel mooi klassiek concert. Laten we zeggen het nieuwjaarsconcert van Classic Concerts. Dus mensen die er eventueel nog naartoe willen, die zullen zich moeten haasten. Verder op uh, dit uur zal ik nog even wat meer vertellen over dit nieuwjaarsconcert van Classic Concerts. Uh, we hebben het weerbericht. Uh, blijft het zo, wordt het beter? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week luistert deze week naar de naam Vienna. En het gedicht van de week, ja, we hadden hem opgedragen aan een uh, kennis van ons... De, genaamd Rut, maar hij heeft niet geluisterd gisteren. Nee, waarom niet? Nou ja, ja. Hij, hij, hij, hij was elders. Oké. Okay. Dus we gooien hem vandaag even in de herhaling, want hij is vandaag wel thuis. En uh, het gedicht van de week, kwart voor vijf. De titel, De Honden van Rut. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, kwart over vier, uh, zoals u van ons gewend bent, Pit Report. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op deze zonnige zondagmiddag... de luisterende CQ te blijven kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En als je zo meteen naar buiten gaat, kleed je wel goed aan. hè? Want het is maar twee graden, al zegt de zon tegen je van... het is veel warmer. Nou, wij maken je warm met de muziek op de zondagmiddag bij ZFM. En daar hebben we de volgende plaat voor uitgekozen... Ricky Martin is hier en Femta een lekkere zonnegids. Winter Si un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien Vente pa acá, vente, pa acá, vente pa acá. Je kijkt naar het Nederlands Kampioenschap Allround op dit moment op tv... met de 10 kilometer. En dan de zonnige zomerse klanken van Ricky Martin ja. op de achtergrond. <laughs> je hoort de Fente Paka. De ritme van Zandvoort, ook op tv. Ook op ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag op tv. CFM TV met uiteraard de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En het radiogeluid van ZFM op de achtergrond. Wij zeggen Zandvoort een hele goede middag. En geniet van deze mooie zondag in Zandvoort. En meer muziek onderweg nu, waaronder deze van Split Dance. van de Split Dance en Message to My Girl... gingen terug naar 1984 alweer. Het is 16 over 2. Goedemiddag, Sanfords. En we hebben het Zandvoorts nieuws in het kort. Nu is er nog wat gebeurd, Albert-Jan, nee, of niet? Nee, nee, nee. Sinds, Weinig sinds, sinds gisteren is er... Uh, ik kan me beter zeggen, geen nieuws bijgekomen, eigenlijk. Hmm. Maar goed, wat natuurlijk <laughs> okay. wel uh, van belang is... dat er nog getuigen worden gezocht van een mishandeling. De politie van het team Kennenballand-Kust... zoekt getuigen van een mishandeling... die in de discotheek Chin Chin in de Haltestraat... in Nieuwjaarsnacht rond half drie s'nachts plaatsvond. Op dat moment stond de discotheek vol met mensen. De politie zoekt een verdachte in dit onderzoek. Deze verdachte voldoet aan het volgende signalement. Het is een man, hij is blank, kaal gemillimeterd haar... een beige trui en een gezet figuur. Bent u toevallig getuige geweest van dit incident... of weet u de identiteit van de verdachte? Neem dan alsjeblieft contact op met de politie in Zandvoort. De Raad van State heeft de provincie Noord-Holland... toestemming gegeven om 3000 damherten... in de Amsterdamse waterleidingduinen af te schieten... Faunabescherming had bezwaar aangetekend tegen het afschieten van de herten... en het, afschiet, het afschieten was vorig jaar al gestart. Het Hoogste Rechtscollege Nederland heeft ook de bezwaren... van Stichting Herstel in Duin ongegrond verklaard. Deze stichting ziet het damhert als een dier... Dat hier in de duinen helemaal niet thuis hoort. Ze pleiten ervoor om nog meer herten af te schieten. Dat zal dus niet gebeuren. Er is geen mogelijkheid om tegen een vonnis van de Raad van State in beroep te gaan. Met andere woorden, het afschieten gaat dus definitief door. Uh, open dag bij het Wim Gertenbach College. Op een prachtige plek aan de Zandvoortse duinen, weg van de drukte van alle dag, ligt het Wim Gertenbach College. Hier ontvangen ze leerlingen met open armen, MAVO en onderbouw HAVO. Op het Wim College kun je terecht voor MAVO, leerwegondersteunend onderwijs en onderbouw HAVO, de kracht van kleinschaligheid. Doordat ze altijd proberen om kleine klassen te maken, krijgen leerlingen met individu meer individuele aandacht. Dit is een school waar iedereen elkaars naam kent. Er zijn duidelijke regels, heldere leerdoelen en een stevige structuur. En tegelijkertijd is er veel ruimte voor respect, warmte, interesse, uitdaging... moderne leermiddelen en gezellige activiteiten. Bezoek dan de open avond op 31 januari, 31 januari 2017 van 7 uur tot 9 uur... en meld je aan. Nogmaals een open dag of open avond op het Wim Gertenbach College... op 31 januari van 7 tot 9. Tot zover het nieuws in het kort. Ook uh, na te lezen op onze uh, eigen CFM app. En die kan je weer uh, downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En download hem nu op je telefoon of tablet. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Is hier Kevin James en Nervers. I promise that I'll hold you when it's cold out. We lose our winter coats in the spring. Cause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 Zo vormen, Albert John. Willem Bruijs met zijn glitterpakje aan en dan lekker meedoen met deze. Kijk uit, hij, hij luistert mee, hij luistert oh, mee. Oh, oh, oh, oké. Joh, dus wat een lekkere disco klassieker is en blijft het ook, hè. A Night to Remember. Daarvoor trouwens Kevin James, een plaat uit de hitlijsten van dit moment. En ook uit onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown... die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf wordt, Met Maurice Mulder bij CFM. De Euro Breakdown dus. En Nervous, zo heet dat plaatje... Ja, vanmiddag om drie uur start er een geweldig concert. En wel het klassiek nieuwjaarsconcert van Stichting Classic Concerts. Vandaag om drie uur zal het Heemsteeds Philharmonisch Orkest... weer het nieuwjaarsconcert van de Stichting Classic Concerts verzorgen. En dat is niet voor de eerste keer. Het orkest heeft regelmatig opgetreden... als de Wiener Philharmoniker van de Zandvoortse Stichting. Dit jaar heeft het Heemsteeds Philharmonisch Orkest een nieuwtje. De opperstalmeester Rien Schragen zal bij uh, iedere programma-onderdeel tekst en uitleg gaan geven. Een drietal componisten staat deze vanmiddag centraal... voor de pauze Pijic, Tchaikovsky... en de Nederlandse componist Robert van der Lek. En Georges Bizet, na de pauze van Tchaikovsky... wordt de symfonie nummer 5 in E, uh, opus 64, gespeeld. Dat voor de ingewijden onder u. Jazeker. <t> <into> <t> <into> van der Lek componeerde het concertstuk La Chiersa et l'été... voor Hobo en Amour piano en klein orkest. Deze middag, vanmiddag dus, zal Ellen Mertz de uh, hobo bespelen... en kruipt Jean-Luc Vriend achter de vleugel. Dit schitterende nieuwjaarsconcert begint, zoals gezegd... over iets meer dan een half uur, om drie uur... en uh, wordt voor u opgevoerd in de protestantse kerk aan het Kerkplein. De kerk is om half drie geopend en de entree bedraagt vijf euro... waarvoor u ook een programmaboekje krijgt. Dus liefhebbers van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest... haast u, want om drie uur gaat het klassiek nieuwjaarsconcert... van Classic Concerts beginnen. Dankjewel, Albert-Jan. En als je ne net iets hebt gezegd... dan heb ik dat niet verstaan. Oh. <lacht> Ken je hem van je telefoon? Ja, ja. Oh, Jullie ja, ja. is steeds Aan de tolweg 10a met de Wanderer. Wil je trouwens live kijken naar CFM? Dat kan hè, heel eenvoudig. www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. En kijk live mee in de studio aan de tolweg 10a. x Weerbericht. Ja, we lopen precies op tijd, Albert Jan. Het is half drie, tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Ook op deze zondag is het, net als gisteren, prachtig winterweer met zonneschijn. Heel veel zonneschijn zelfs. Het blijft droog en bij weinig wind uit uiteenlopende uit, uit richtingen... stijgt de temperatuur naar waarde van omstreeks 2 graden boven het vriespunt. Vanavond en de komende nacht raakt het bewolkt met vrij veel laaghangende bewolking. Ook komt de nevel en mist voor, waaien doet het niet... en de temperatuur daalt naar ongeveer min 2 Morgen is het een grijze dag met veel laaghangende bewolking. Het blijft droog en er waait een zwakke zuidwestenwind. De temperatuur loopt in de middag op naar een graad of vier. En na morgen blijft het rustig en droog winterweer. In de nacht ten vriest het licht en overdag komen de temperaturen een paar graden boven nul. Komend weekend lijkt het zachter en wisselvalliger te worden. Aldus Rico Schreuder. En het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl en de volgende keer weer meer weer bij CFM, maar er is weer meer muziek. En uiteraard zo dadelijk de eredivisie, hè, de wedstrijden die gespeeld zijn en nog gespeeld gaan worden, je zou zo dadelijk daar meer over. I won't lie to you. I know he's just not right for you.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 deze van Show Mendes en Treat You Better. De zondagmiddag van CFM We zeggen Sanford een hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren en blijf dat ook doen, hè? Sanford op zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En nu een echte lekkere gauw houden. Hier is Jim Croce. Little Southside of Chicago. Jawel, uh, Gert van Kuik, even de oren dicht. Want we gaan aandacht besteden aan uh, de eredivisie, uh, Albert-Jan. We beginnen met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is. We hebben het over FC Twente tegen Heracles. Daar komt hij aan, Almelo. 1 tegen 0 werd het daar. FC Twente had vrijdagavond aan een snelle goal van verdediger Joachim Andersson. Genoeg voor de winst, 1 tegen 0 op aardsrivaal Heracles-Almelo. In tegenstelling tot in het verloren duel bij Vitesse 3 tegen 1 vorige week acteerde FC Twente tegen Heracles weer met vier... in plaats van vijf verdedigers. Het 4-3-3-systeem is betrouwbaar voor ons, als dus Andersson. Dan weet je iedereen wat hij moet doen... en dat was met vijf man achterin een beetje moeilijk. Als we er vaker op gaan trainen is het misschien iets voor de toekomst. En uh, zaterdag gisteren werden er vier wedstrijden gespeeld... waaronder AZ tegen Sparta Rotterdam, daar werd het 1 tegen één. Sparta ontsnapte zaterdagavond in Alkmaar... aan een vijfde nederlaag op een rij in de eredivisie. De Rotterdamse ploeg keek na vijf minuten voor tijd bij AZ nog tegen een achterstand aan. Invaller Matthias Prokba bracht in de 86e minuut uh, echter de verdiende gelijknamer op, uh, gelijkmaker op zijn naam met een kopbal 1 tegen 1. Het was het eerste Sparta-doelpunt voor de oudere broer van de beroemde Paul Prokba, de middenvelder van Manchester United. En dan naar de wedstrijd van de koploper Feyenoord tegen Willem II, daar werd het 1 tegen 0. Feyenoord heeft zaterdag de 15e competitiezegen... van dit seizoen kunnen bijschrijven. De koploper van de eredivisie... versloeg Willem 2 in de eigen kuip met 1 tegen 0... dankzij een doelpunt in de 32e minuut van Jens Toorstra. De middenvelder kopte er een voorzet van Iliero Elia... langs de Tilburgse keeper Gostas Lamproe. En dan gaan we naar Ado Den Haag tegen Pekswolle. Daar werd het 1 tegen 2, Albert-Jan. Pexwolle heeft zaterdagavond met een 2-1 overwinning... belangrijke punten behaald bij Ado Den Haag. Gervane Castaneer opende voor ADO de score Kingsley E. Hazibu... die bracht de gelijkmaker op zijn naam. Na de rust maakte Nicolas Brok-Matsen... het beslissende doelpunt in een matig duel. En daar komt hij aan, Albert Jan. FC Groningen tegen Vitesse. Daar ja, werd het een gelijkspelletje, 1 tegen 1. FC Groningen en Vitesse hebben zaterdag hun onderlinge duel besloten... met een logische uitslag 1 tegen 1. Want de thuisploeg had voorrust een bet het betere van het spel in de eigen Euroborg... Terwijl de bezoekers uit Arnhem op basis van de tweede helft de meeste aanspraak op een zegemaakte dus 1-1. En dan vraag om half 1 is er een wedstrijd gespeeld. We hebben het over FC Utrecht tegen, jawel, de heren uit Amsterdam Ajax. Daar werd het 0 tegen 1. Dat is echt een brooduitslag. Hè, ja, 0 -1 ja. tegen 1. Alles achter dicht als je maar met 1-0 wint. Goed, een half drie begonnen. NEC thuis tegen Roda JC. Tussenstand inmiddels 1 tegen 0. En dan een andere wedstrijd die om half drie gestart is. Excelsior tegen Goads. Uh, daar, te, daar, daar is het 0 tegen 1. En uh, om kwart voor vijf je ja, echt een klapper van de dag. PSV ontvangt thuis Herenveen. En ik zeg dat PSV gaat winnen. En jij? Eh, uh, Herenveen. ja, tuurlijk, tuurlijk. Nou, straks meer over de wedstrijden uit de delen de Fysiek. We houden ze voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Zie je in Zandvoort 24 uur per dag, radio en TV. Met nu die mooie sigel van Brunner Mars. Hier is 24K. Keep up. So many pretty girls around me yelling, waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pickings bring them to the moon. Girls, your choice? En bij deze single van Bruno Mars gaat de koptelefoon van altijd net een klein stukje harder. Heerlijk. Je Zondagmiddag bij CFM Zalvoort. Het is echt strand weer vandaag. Ja, heerlijk om een wandeling te gaan doen hier aan het Zalvoortse strand. In het Zand. Dit is ZFM Zandvoort. Inderdaad, radio wel meenemen natuurlijk. Hè. Als je naar het strand uh, toe gaat. En uh, op ZFM Zandvoort 106.9 FM. In de, in, uh, de regio uh, Zandvoort. Verder uiteraard uh, via internet. Via de ZFM app, via de tv. En nog veel en veel meer kanalen zijn wij 24 uur per dag op te ontvangen. Jazeker, we hebben een lekkere plaat uitgekozen voor je uit de jaren 80. Here is Wix and Bridge to the Yards. we zijn uh, ondertussen, terwijl we dit uh, programma aan het doen zijn... Uh, Albert-Jan uh, met een uh, ander oogje even aan het uh, kijken naar het uh, NK Allround... wat uh, op dit moment uh, gaande is in Tiof, Heerenveen. Want Jan Blokhuizen is in Heerenveen voor de tweede keer in successie... Nederlands kampioen Allround geworden. Het zilver ging naar Patrick Roest, de nummer 3 van 2016. Juniorenkampioen Marcel Bosker, vorig jaar zevende veroverde brons. Blokhuizen hoefde op de 10 kilometer slechts 0,88 seconden goed te maken op Roest... De leider na drie afstanden en daar had de betere Steyer geen moeite mee. Hij werd op de 10 kilometer in 13,12,7. Tweede achter specialist Erik-Jan Kooyman met 13,07,06. In de slotrit lag Roest al heel snel ruim achter op Blokhuisens schema... Wel kwam hij met 13,27,6 in de buurt van zijn persoonlijke record... dat hij bij de NK afstanden op 13,26,6 had gebracht. Volgt het, hoor. Jan Blokhuizen prolongeert de titel. Je bent wel heel precies, hè, Vraag Albert-Jan? Heel goed, hoor. Heel goed, heel goed. Nou, hadden we net uh, Bridge to Your Hearts. Gaan we weer naar een bridge to? Water Under The Bridge. Hier is de nieuwe zin van are. De 40 beste platen uit Europa joort ze elke vrijdagmiddag bij CFM. In de Eurobreakdown Breakdown gepresenteerd door Maurice Mulder. En deze staat er ook in, uh, uiteraard, de single van Adele. Water under the bridge. Albert jan Ja, ik dacht een bridge too far, maar dat is <laughs> Ja, nee, inderdaad. Goed, kinderburgemeester gezocht. Altijd al de baas in Zandvoort willen zijn? Dit is je kans. VVV Zandvoort is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester tijdens de Kids Adventure Week.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 de belangrijkste man of vrouw van Zandvoort te zijn en CQ Worden. De Kids Adventure Week wordt voor de zesde keer op rij georganiseerd... met spannende outdoor-activiteiten, creatieve workshops, sportieve uitdagingen... en mooie verhalen krijgen buit krijgt buitenspelen een nieuwe betekenis. Strand, natuur en samenspelen zijn belangrijke thema's... die in alle activiteiten terugkomen. Burgemeesters spelen hoort er natuurlijk ook bij. In de week voor de Kids Adventure Week wordt de kinderburgemeester... klaargestoond voor zijn of haar nieuwe functie... Journalisten en groot fotografen leggen vast hoe de kinderburgemeester wordt geïnstalleerd op het raadhuis en de Amtsketen overhandig krijgt van de burgemeester dan wel van de loco-burgemeester van Zandvoort. Op zaterdag 18 februari zal de kinderburgemeester de Kids Adventure Week officieel openen door het lint door te knippen voor het kantoor van de VWV Zandvoort. Gedurende de week mag hij of zij aan meerdere officiële gebeurtenissen meedoen: interviews, een voorleessessie en het opnemen van het heldenplein. Met onder andere brandweer, politie, KNRM en reddingsbrigade. Kinderen die het ambt van kinderburgemeester helemaal zien zitten, kunnen hun motivatie sturen naar Marketing Apenstaatje VVV Zandvoort. Marketing Apenstaatje VVV Zandvoort. Maar als ik nou een geheime tip mag geven, geef me even persoonlijk af op het VVV-kantoor. Altijd goed. Na een selectieronde worden drie kinderen uitgenodigd... op het kantoor van de VVV Zandvoort. Daar mogen ze vertellen waarom ze de nieuwe kinderburgemeester moeten worden. Eén van hen wordt uiteindelijk gekozen. Dus wil jij de opvolger van Beyoncé, Jackie, Eva, Finn en Gaia worden? Mail dan voor 5 februari waarom jij de baas van Zandvoort moet worden. En wie weet, word jij de nieuwe koning... dan wel koningin van de Kids at Adventure Week. Kijk, ja, ik zou uh, nog een keer, hoe kan je je aanmelden? Marketing, apenstaatje... Waar stond het ook alweer? VVV Zandvoort.nl ja, okay. ja, klopt. Nou, dat was hem. Ik zei... geef hem persoonlijk af, hè? dat, is, ja, dat ja, is nog beter. Nee, hele goede tip, albert -Jan. Dank je wel daarvoor, jawel. Nou, we gaan op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we nog twee uur lang bij terug. Graag tot zometeen.